Maandag stapte de trainer van Angie op na een conflict met het bestuur en was de club weer op zoek naar een nieuwe trainer. Hering tekent in Dagenstal een contract voor anderhalf jaar. Het weer dan nog bewolkt en vooral in het zuiden wordt regen of motregen. Vanmiddag in het noorden en het noordwesten ook af en toe zon. Bij een meest matige westelijke wind wordt het een graad of acht vandaag. Dit was het. Dit is van de ANWB.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 myself to sleep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 Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se ik te pego, ai, ai, se ik te felo, delícia, delícia, assim você me mata. Thank <laughs> you. everything so divine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 I'm It's who I am, it's what I do And I was gonna lay it down for you I tried to focus my attention My ride is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 Dicta Hark met het NOS Journaal. Schrijver, journalist en programmamaker Aniel Ramdas is overleden. In Suriname geboren Ramdas werkte voor de Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Die krant was hij onder meer correspondent in India. Ook was hij directeur van debatcentrum De Bali en maakte hij voor de VPRO sinds de jaren 90 verschillende programma's. Aniel Ramdas overleed gisteren op zijn 54ste verjaardag.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 De omstreden Sharia-geleerde Haitham Al-Hadad is in Nederland aangekomen. Al-Hadad neemt vanavond deel aan een debat in de Bali in Amsterdam. Hij gaat er om hier met GroenLinks-kamerlid Tovik Dibi in gesprek. Al-Hadad is lid van een Britse Sharia-rechtbank en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over Joden, Christenen en vrouwen. Een kamermeerder had opgeroepen de man de toegang tot Nederland te ontzeggen, maar minister opstelde te zijn dat hij de komst van Al-Hadad echt niet kon voorkomen.